Die attributen maakten hem tot een volstrekt ongevaarlijk, bijna aardig man... die gewoon te leeg of te weinig strebel was om hem voorbij te lopen. Kom. Is dat er? Ja. Wat heeft hij als zijn poot? Ja, we denken dat ze aangereden is. Kan het niet gespalkt worden? Want volgens de dierenarts is er niets meer aan te doen. Kom eens hier, kom eens, oh. kom eens hier, Wamp. Hoe? Hoe heet hij? Wampie. <laughs> nou, dat roman van den Dool <laughs> Nee hoor. Zo heette onze hond vroeger. Oh. Hij zat in een hol onder de struiken. Hé? Kom eens hier. Kom eens. Hé? Kom eens hier, Wamp. Zielig. Maar nou heeft hij gelukkig een vaste baan. <laughs> nee. We hebben er een hond bij. Waar? Hiernaast. Nee, maar... Hij doet niks. Toch, Tjitzke? Doet hij echt niet? Nee hoor. Hij blaft alleen maar. Zou ze nu echt geen problemen geven met de bezoekers?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 Dag meneer Code. Maar weten jullie wel dat we op de universiteit een ontzettend slechte naam hebben... ...omdat wij nooit wat publiceren? Ja, dat gaat dan niet van mij. Ze denken dat we worden opgeheven. <laughs> Ze noemen ons de Eekhoorns, Nou vraag ik je. Nou dan maar, Eekhoorns. Dat beschouw ik dan maar als een erenaam. Ik geloof er niets van. Oh nee? Alleen is het wel zo dat verzamelen toevallig uit is. Daarom vind ik ook dat we moeten publiceren.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 Nou, dat ben ik dan toch niet met je eens. Je zult toch ook rekening moeten houden met wat het departement van ons Maar wordt. ik zou er geen bezwaar tegen hebben als het departement ons oprief. Ik kan me dat best voorstellen zelfs. Het heeft wel echt geen zin om naar hun pijpen te dansen. <tied> van de tweede wetting dwarslaat, zag ik net een marmeren bordje met een grauwe randje waarop met rode letters stond Bintje Woekeree, kleedster. <laughs> Bintje Woekeree, kleedster. Prachtig. Aardappeltje. Ik <laughs> stel me voor dat er heel wat aardappeltjes op af zullen komen. Als ik jou zo hoor, is het meer een uitkleedster. Zo ken ik je. Het koning... U spreekt met Annelien Dama van het instituut in Utrecht.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 Ja? Zie je die houtduif? Ja, ik zie hem. Ik meen zelfs dat het er twee zijn. Wat zijn er twee? Gaan? Moeten die beesten eigenlijk niet trekken? Houtduiven trekken niet. Ze zijn standvogels. En die duiven waar ze in Frankrijk op schieten dan? Nee, dat weet ik niet. Dat wou ik maar zeggen.